3 uur. Het NOS-journaal. Marianne Koekoek. In Amsterdam is het Hilton Hotel overvallen. Twee gewapende mannen met bivakmutsen kwamen rond half één vanmiddag het hotel aan de Apollo-laan binnen. en bedreigden het personeel. Daarna zijn ze er met een onbekend bedrag vandoor gegaan, zegt een woordvoerster van de politie. De daders zijn vervolgens het hotel uitgevlucht. en in een, een zwarte Volkswagen Golf gestapt. Daarmee zijn zij weggereden. En die Volkswagen Golf die is nog gezien in de Laressestraat, maar vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Bij de overval op het Hilton is niemand gewond geraakt. De vrouw die op nieuwjaarsochtend dood werd gevonden in een voortuin in Os komt uit Enschede. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De 48-jarige vrouw is slachtoffer geworden van een misdrijf. Hoe de vrouw is overleden is niet bekend. Ook heeft de politie geen idee waarom ze in Os was. Geruchten dat de vrouw vanwege een internetdate in de stad zou zijn kan de politie niet bevestigen. Vlak bij de plek waar de vrouw lag zijn enkele voorwerpen gevonden. De politie zoekt nog uit of ze iets te maken hebben met de zaak. Het aantal vuurwerkslachtoffers dat met zeer ernstig handletsel op de spoedeisende hulp is binnengebracht, is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Plastisch-chirurgen opereerden rond de afgelopen jaarwisseling ruim 40 vuurwerkslachtoffers met ernstige verwondingen. Vorig jaar waren dat er ongeveer 25. Het ging vooral om handletsels, verwondingen in het gelaat en brandwonden. Negen handen werden gedeeltelijk geamputeerd, vijf handen werden volledig afgezet. Afghanistan heeft 250 leden van de Taliban vrijgelaten. Als onderdeel van een poging om vredesonderhandelingen met de radicale beweging op gang te brengen. De regering in Kabul hoopt op een akkoord nog voor de meeste buitenlandse troepen. Eind 2014 zijn vertrokken uit Afghanistan. De komende dagen komen er nog eens 150 Taliban leden vrij. Waarmee het totale aantal op 400 komt. Pakistan liet de afgelopen twee weken op Afghaans verzoek al 26 hooggeplaatste Taliban-gevangenen vrij. Ook om het vredesoverleg een kans te geven. De politie in Amsterdam heeft 80 rechercheurs ingezet. voor het onderzoek naar de schietpartij zaterdagavond in de staatsliedenbuurt. Vandaag is er opnieuw gezocht naar sporen. Nu op verschillende plekken langs de vluchtroute van de schutters door Amsterdam-West. Bij de schietpartij werden zaterdag twee mannen in hun auto doodgeschoten. Motoragenten die achter de schutters aangingen werden ook beschoten. De daders zijn nog niet gevonden. De twee slachtoffers waren bekenden van de politie. Dan nog het weer. Bewolkt, lokaal wat motregen en 11 graden. Aan de noordkust staat een vrij krachtige westenwind. Ook morgen bewolkt, maar wel droog, en 10 graden. ANUB Verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat Vielen na een ongeluk. Bij knoopend de Nieuwe Meer, drie kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Rotterdam, de A16, van Rotterdam naar Breda. Bij Rotterdam, Feyenoord, 4 kilometer op de parallelbaan. Er staat daar een vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. En de A76, van Heerlen naar Geleen. Bij Geleen, 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Het nieuwe jaar is voor ondernemers nog nooit zo goed begonnen.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 De nieuwe Dixons, jouw wereld. Macro, waanzinnige winstweken. Spaanse mandarijnen, twee netten voor 1,95. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ja, daar zijn we. Welkom weer vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Steeds meer gemeenten willen zelf wiet gaan telen om de criminaliteit rond softdrugs te bestrijden. Goed of niet, een debat zo direct. De column van Justus Vernoel gaat over de euro. En u kunt reageren door ons te twitteren. Hashtag AfroVML. En u kunt ons ook zien, bekijken op vrijdagmiddaglive.afro.nl. evaluatie rubriek. <Klacht> Excuus, dames en heren. 2030 is alweer drie en een halve dag aan het voordenderen. Dertien. Nee, 2013 is alweer drie en een halve dag aan het voordenderen. En in de goede traditie van het laatste half jaar... peilingen, enquêtes en deskundigen... lijkt het ons van vrijdagmiddag live een goed idee... om de balans van die drie dagen... En een half... En een half. Maar ik was ook nog niet klaar met mijn zin. Wat jij wil. Goed. Uh, om die analyse een doorsneebeeld te laten geven... hebben wij geen professionele deskundigen uitgenodigd... maar <laughs> leden van het vrijdagmiddag live opiniepanel. Maar dan wel met name oudere, ervaren leden met interesses in het algemeen. Zoals haar Herman Uiltjes. Herman, ja. Ja, milieuhobbyist. Hobbyist. Hoe is het jaar begonnen, milieutechnisch? Wat, was het begin fijn voor de natuur? Ja, nee, ik verstond u niet. Want? Nee, ik heb mijn wolkman nog aanstaan. Oh, nou, de, ik bedoel de natuur. Ja, de... de natuur. Nou ja, ik heb mij natuurlijk uh, kapot gelachen op straat... met al die gefrustreerde diepers, die uh, kletsnatte lontjes... met aan het eind van een klont rode maché proberen te laten oploffen. Yes. En dan vlak voor het lont de kruid bereikt. En pss, op, op, weg, heerlijk. Ja, maar wat ja, heeft voor... dat met de natuur te maken? Uh, nou ja, een, een kwart van al die knoutroep, die is niet afgegaan. En wat dat scheelt aan uitstoot van, hoe heet dat gas-CO2. Uh, nee, ja. Ja, jij is... moet een beetje oppassen, vader. Zo. Ja, ik heb zelf een bommetje van 50 kilo in elkaar gevlond. Oh, ja. Mag ik die niet afsteken? Zou in een straal van 400 meter alle ramen uit de kozijnen blazen? Ja. Volgens de politie. Ja. Nou, toen ben ik link geworden. Het is toch een vrij land? Ja. Ah. ja. Uh, even kijken, want u zou hier ook praten over veiligheid van het uh, ambulance, uh, politie, brandpersoneel uh, in 2013. Is dat zo? Nou, ik hou niet van bemoeien als... En zoals de hoge hierin. Oh, uh, nou, ja, je weet wel. Ja, ik begrijp het. Ja, goed. Uh, hoe zit het met het vertrouwen van de consument in de economie? Ja, dan vinden ze het gek dat het consumentenvertrouwen in 2013 tot nu toe veel lager is dan in de laatste decemberweken. Ik koop nog eens voor 1000 euro dynamiet. Mm. Ja, maar misschien zijn die cijfers natuurlijk wat vertekend hè, vanwege de vele dichte winkels op 1 januari. Want. Woensdag begon het alweer wat aan te trekken. Ja, allemaal propaganda en mooie praatjes. We staan in de uitverkoop. Goed, ja, dank u wel goed. Meneer Graafwerk. Hoe ziet u de ontwikkelingen tot nu toe? Nou, doet dat er uh, nog toe vandaag de dag. Ja, maar natuurlijk, u behoort tot een vreemd genoeg, vooral tijdens de feestdagen. Het loodje erbij neerleggende. Maar groeiende groep van oude vandaag. Uh, Bejaarden. Nou ja, goed, u begrijpt me wel. Dus. Ja, uh, wat zal ik eens zeggen? gaat eigenlijk wel. Ik heb het wel eens minder gehad. U wordt ook uitgekleed, hoor, meneer. Was u ook de orde? Ja, nou, ja, dat dan helaas juist niet. Daar is dan weer geen tijd meer voor. Vooral die hardwerkende meisjes. Maar ja, de politiek, hè, dat zijn wij. Wij willen dat blijkbaar zo. Dus, uh, ja... Gaat wel. Ze vreten de kaas van uw brood om er in Den Haag zogenaamd... de goede sier te maken met hun uh, uh, kaasbuik. Nou ja, ja, dat van die kaas en dat brood klopt wel. Maar dat is eigenlijk alleen en altijd de heer Uiltjes. Ik, verderop ja, eh, aan tafel. Hoezo ik? Omdat jij eet als een schildpad met durmproblemen maar, zo langzaam. Nou je, nou heer, heer, ja, dat, dat doe je sowieso, wel, sowieso, hoe, hoe ziet u de toekomst? <lacht> Morgen en overmorgen, want verder kijken is natuurlijk onmogelijk voor de euro. Hoop oh, uh, jij natuurlijk... dat van die kaas? Nou. Ja, hou je maar rustig. Karremelk en hagelslag-junkie. Nog niet één boterham met zoet heb ik gehad. Nog niet één oh. glas karnemelk. Terwijl ik ben dol op karnemelk. Oh, ben maar jij eh... dat van die hagelslag? <laughs> Alleen pure hagelslag. Wat ja, dat omdat ik, een... ik die speciaal aan de verpleging vraag iedere dag. He? Even, hey. even, even, even, even, even, even. U kent elkaar. En natuurlijk, wij wonen op dezelfde afdeling van huizen. De laatste loodjes. Ja, we zitten altijd aan hetzelfde tafeltje. Ja, en hoe ziet uw toekomst er wel uit? Nou, Zo, ja, als mijn hagelslag... En kaars blijven jatten, zie ik de toekomst somber in. Maar, maar gemiddeld uh, houdt iemand het hier vier maanden uit. Oh, poef. Ja. Nou, kijkt u dan uh, terug op en vooruit naar een mooi 2013? Ja, ja. en met een uh, beetje solidariteit moet dat wel lukken natuurlijk. ik ja, Ik wens u alle drie heel veel succes de komende 362 dagen. Pieter Bouwman, Henry van Loon, Bas Hoeflaak en Marjan Luif hoort u... Debat. Iedere week in Vrijdagmiddag Live We zetten de katheders voor klaar... en altijd mensen met verstand van zaken daarachter. Vandaag gaat het over de vraag of gemeenten in de toekomst zelf wiet gaan verbouwen. Als dan minister opstelt, ligt niet. Maar als dan burgemeesters van Eindhoven, Haarlem, Leeuwarden... Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht ligt wel. Al die steden zijn namelijk voor het starten van een gemeentelijke wietplantage. In Amsterdam blijft het nog stil. Maar het Amsterdamse CDA-fractie, Lex van Drogen... is alvast mooi tegen. En hij gaat in debat met Ferry van den Broek... vice-fractievoorzitter -fractie van de VVD in Eindhoven. Allebei welkom. Uh, meneer van den Broek, even, uh, wat heeft u voorkeur als het om wiet gaat eigenlijk? Nederwiet of afgaan? <laughs> nou, ik moet zeggen, ik heb uh, uh, en daar zal ik ook heel eerlijk over zijn... alles gedaan wat God verboden heeft. Oh wel. Um, uh, um, <laughs> cannabis was niet zo, uh, niet zo mijn ding. Dus uh, nee, en ik laat het ook al jaren weer aan de kant staan. Maar wel gebloot en ook geïnhaleerd? Ja, ja absoluut. Ja, Lex van droog komt uit Amsterdam, dus zal ook ongetwijfeld gebloot hebben? Absoluut. Ooit? Echt waar. Ooit? <laughs> Ooit. Ooit. Lang geleden? Lang geleden. Lang geleden. Wat dat betreft allebei ervaringsdeskundigen. Even, meneer Van der Broek, Eindhoven wilde starten met zo'n gemeentelijke wietplantage. Even voor de discussie, hoe moet dat werken? Hoe gaat het eruit zien? Nou ja, goed, het is nog maar de vraag of, of het kabinet daarin meegaat. Waar we om hebben gevraagd is een pilot aangaande regulering van de cannabis -tilt. ja Um, en dat kan vanuit de gemeente zijn, maar het zou ook kunnen dat de markt dat gaat doen. Maar komt er gewoon een fabriekje van de gemeente, die gaan daar verbouwen? Ik bedoel, praktisch? Hoe... Nou ja, dat zou inderdaad uh, op die manier kunnen. autoriteit komt controleren op uh, de werkzaamheden stoffen. Uh, de kwaliteit uh, eventueel, okay. uh, de brandweerkopperiën. Dat worden al de argumenten voor, voor het debat, ja. dus uh, ja, laten we daar maar mee beginnen. Uh, er zijn, zoals ik zei, dus steeds meer gemeenten die het willen. We hebben de stelling als volgt geformuleerd... om problemen rond de handel in softdrugs tegen te gaan moet je als gemeente zelf een wietplantage te beginnen. Lex van Drogen van het CDA in Amsterdam. 30 seconden om even uit te leggen waarom u daar tegen bent. Ik ben er heel simpel tegen. En de burgemeester van Amsterdam zit daar ook niet bij. En dat is ook heel begrijpelijk. Want de burgemeester van Amsterdam zegt... ik volg de wet, daarvoor ben ik burgemeester. Dit is tegen de wet. Ik ben er, voor dat, er dat er iets geregeld wordt. Uh, zoals het nu is, is het niet goed. Dat klopt. Maar ik ga niet tegen de wet in. En de verdwaalde burgemeesters die nu opeens roepen van... kom, wij gaan uh, ons op het criminele terrein begeven. Nou, dat moet maar gauw afgelopen zijn. Binnen, mooi binnen de tijd zelfs. Ferry van den Broek, VVD Eindhoven. 30 seconden om uit te leggen waarom u voor bent. Ja, ik ben natuurlijk ook van de wet, maar idiote wetten zou ik graag willen aanpassen. Dat is de reden waarom ik in de politiek zit. En op het moment als we zien dat ondernemers verplicht worden om zaken te doen met criminelen, wij subsidiëren de criminaliteit, dan kunnen wij in geen enkele branche toestaan, dus ook in de koffieshopbranche niet. En laten we dus nou de ondernemer decriminaliseren, controle heffen, accijns heffen, en de politie die daardoor vrijkomt anders inzetten in ons land waar het echt nodig is. Helder, en ook ruim binnen de tijd. Applaus zelfs. Eh, meneer Van Droog, Ja, eh, de idiotenwetten eh, moet je niet in stand houden. En eh, ja, ze dwingen de coffeeshophouder om met criminelen in zee te gaan. Ja, dat is zo. Dus moet je de wet veranderen. Maar je moet niet zeggen van, ik heb een wet... en daar doe ik net of die niet bestaat. Dat is natuurlijk onzin. En als mijn geachte tegenstrever zegt dat wij coffeeshops subsidiëren... nou, nee, dat is in elk geval criminaliteit. mijn woord De criminaliteit subsidiëren ook niet. En ik vind het idioot om als partij, als de VVD zegt... van, ik ben van law en order. Wij zijn de partij die, die zegt voor een kleine overheid te zijn... en ons kerntaken te doen. Wiet uh, uh, gaan, gaan kweken is geen kerntaak van een gemeente, dat is niet een kleine gemeente... en dat nou juist de VVD voorstelt om criminele activiteiten te gaan uithalen... dan ben je van god los. Dat kan niet anders. Nou is het geen religieuze partij, maar goed. Ik ben inderdaad van god los. Ik ben een liberaal... en vrijheid en verantwoordelijkheid vind ik ontzettend belangrijk... En ja. Ik zie ontzettend veel mensen die recreatief drugs gebruiken... die geen schade uh, uh, ondervinden voor hun uh, omgeving. Maar meneer Van der nou, Broek, hoe zo de gemeente criminaliteit? Of subsidieert criminaliteit? Maar de overheid subsidieert criminaliteit... door al jarenlang niet aan die achterdeur te willen tornen... Uh, wel koffieshops toe te willen staan en daarmee eigenlijk te zeggen... meneer, u bent koffieshopondernemer. Uh, wij hebben geen adresboekje waar alle criminelen in staan. Uh, uh, gaat u ze zelf maar zoeken en uh, zo zoekt het maar uit hoe het met de criminelen... Die koffieshops worden gesubsidieerd en dus ook de criminelen die leveren. Nee, de koffershops nee, ja. worden toegestaan, maar doordat wij de achterdeur niet aanpakken, subsidiëren wij criminaliteit. Wij stimuleren namelijk gewoon het criminelen uh, kunnen kweken. En ik wil nog één opmerking maken over de wet. In het VN, en er is een VN-verdrag, artikel 4, lid C, wat zegt dat op basis van geneeskundige of een wetenschappelijk experiment... er dit soort pilots gedaan kunnen worden onderbouwd van een aantal voorwaarden. Ja. En dat zou, die pilots zou prima in die voorwaarden kunnen passen. Ja, maar dat, dat, is, dat gebeurt al lang, want dat doen we in Nederland al. Dus dat is helemaal... Wat doen dat we is al niets, dan? Voor een medische doeleinde wordt er al uh, legaal gekweekt. En dat, maar dat is een heel, heel, heel, heel klein beetje. Maar een partij als de VVD die gaat toch niet iets doen wat de markt zelf kan doen? En dat is crimineel, dus je moet, dan moet je de wet gaan aanpassen. Daar moet je aan richten. Hoe moet maar je, je de moet wet aanpassen, van... vindt u? Nou ja, dan moet, je, dan, moet je, dan moet je naar zijn minister opstelten en zijn... Staatssecretaris tegen gaan. En dan moet hij daar gaan pleiten. Dat van heer, doe er wat aan. En, en, en dan moet je niet gaan zeggen. Van ik ga mijn burgemeester vertellen dat hij maar tegen de wet in moet gaan. Dan moet u naar de Tweede Kamer gaan. En naar uw eigen minister gaan. En zeggen. Maar die minister zegt al. Dat gaan wij niet doen. Het, is tegen... het zijn uw eigen ja, politici. Ja, klopt. En ik ben er ook bij bekend. Want ik voer al jarenlang intern in onze partij deze discussie En Ik ben ontzettend blij dat er steeds meer VVD'ers in gemeenten opstaan. Die weer terugkeren naar waar ze ooit vandaan zijn gekomen. Dat liberale vrijheid en verantwoordelijkheid. Um, ja, en het is heel dus. makkelijk om inderdaad naar de VVD te kijken. Maar de VVD ja. heeft het daar inderdaad nu wel. Dus het is juist van belang dat die gemeenten allemaal laten horen... hoe dat nou anders moet. Ja, maar, dat is, maar kijk, in Amsterdam laten we dat ook horen. En de, de, Onze burgemeester heeft gezegd, ik handhaaf de wet... en ik ben tegen de, de, de pas voor coffeeshops. Dat wil ik anders doen. Die gaat naar opstelten toe en die pleit voor een ander beleid... en dan krijgt hij ook zijn zin. Maar onze burgemeester zal nooit zeggen van ik ga tegen de wet in. Nou, en dat ik, is, en ja, maar dan nou is... weet ik toevallig hoe zo'n zo gesprek gaat. Het is voornamelijk een monoloog vanuit één partij naar de andere, zeg maar. Waarin inderdaad uh, burgemeester de burgemeester heeft gezegd van... oké, okay, uh, um, en ik snap het ook, het is heel strategisch... om als burgemeester van Amsterdam nou niet te pleiten... voor een pilot van de regulering cannabis teelt. Want hij kan namelijk zijn toeristen hier toelaten. En als hij nou overal tegen opstelt, uh, tegen ingaat... ja, dan kan hij straks nergens meer uh, uh, iets hij, bereiken op het hij, cannabisbeleid. Hij pleit voor zijn eigen zaak... En hij pleit daarvoor om bepaalde dingen wel toe te staan. Hij gaat ook strenger optreden naar de jeugd die er is. En dat is terecht. En laten we niet vergeten, dit softdrugsbeleid... stamt uit de tijd toen de THC gehalte, dat is heel technisch... maar goed, de werkzaamheden. Dat is nog niet zo sterk was. Dat, is, dat, dat 4, 4, 5 procent was. Ja hebben we het zo mooi gedaan? We kunnen heel mooi plantjes op de, de, kweken. Nu is het 20 procent. U verwacht niet, meneer. Het en, uh, en, dat het hier in Amsterdam ooit tot een wietplantage komt, begrijp ik? Het is overigens. Nou, wat nee, dat is, dat, ik verwacht dat er heel veel zijn. Maar dat, we dat de gemeente dat gaat doen, dat verwacht ik niet. En dat hoop ik ook. Meneer Van dat dat den Broek, blijft. wat verwacht u van uw eigen minister? Uh, nou, ik verwacht dat hij uh, zijn toezegging nakomt. We hebben, onlangs een, uh, is er een debat in de. Tweede Kamer geweest over de WIPAS. Hij heeft daarin toegezegd te gaan kijken wat de rest van de wereld doet op dit beleid. Hij heeft ook toegezegd om een jaar lang te gaan kijken naar wat andere gemeentes uh, hiermee willen. Dus ik wil andere gemeentes absoluut oproepen om dit soort moties ook in te dienen. Maar hoe meer dat op onze beetje. website ja. is, inderdaad. En dan kunnen we dat uiteindelijk uh, kunnen we dat aanpassen. Maar eigenlijk ben ik heel blij met met de meneer van het CDA, want ja. hij zegt, het is geen overheidstaak. Nee. Eigenlijk zou de markt het moeten doen. Dus eigenlijk zegt de meneer van het CDA... prima dat de kambis gereguleerd wordt, maar dan nee. moet het wel aan de markt gebeuren. Bent nou, u het daar eens, meneer ik, Van der meer. Of meer ik, als, zegt hij als er gekweekt wordt, dan is het niet de overheid die dat moet doen. De overheid moet zich dus dus daar de niet mee bezighouden. Dus de markt. En dat haal ik uit een VVD-verkiezingsprogramma. daar ben ik het ook nog helemaal mee eens. Kijk dan. Nou ja, dan komt ja. Ik nog, wil nog een klein stukje reageren. Ik kom uit Eindhoven, Brainport Regio Eindhoven. Daar hebben wij de Triple Helix uitgevonden. Ja, de, wie? Is een, de Triple Helix dat is een, een, een samenwerkingsmodel van de drie O's: onderwijs, overheid. Dat wordt heel en ingewikkeld, want ik wilde nee, het, het net afvallen. Het, ja, ja. het, het, het wordt echt heel simpel. Uh, um, et, et, daarmee zijn we wel enorm succesvol. Um, en de kern daarvan is, is dat de overheid soms wel eens het initiatief neemt om uiteindelijk binnen korte termijn dat de markt het overneemt. Het is een overgangssituatie, ja. bedoelt Precies. u eigenlijk, die plantages. Goed, we gaan ja. zien of het ervan komt. En ik wil u beiden danken voor dit debat. Lex van Drogen van het CDA en Ferrie van den Broek van de VVD. Dank u, Dank u wel. Zo direct, Justus van Oel, maar eerst weer muziek, Tessa Roos-Jackson. Dan Tessa Rose Jackson, bas en zang Darius Timmer, toetsen en zang Papijn van den Burg, toetsen Bas Peters, gitaar en zang Remy zonder achternaam, anders die staat hier niet, die zit achter de drums, de boer Simone van Vlucht ook zang. Dat is de, de hele band van Tessa Rose Jackson, die komt uit. Amsterdam, maar zat op dezelfde school. Lezen wij dan als Adele en mm -hmm. Kate Nash? Mm -hmm. Hoezo? Ja. Hoe kom je daar terecht? Uh, internet. <laughs> zo simpel. Ja, eigenlijk wel. Ik, ik, ik wil ook op de school van Adele. Ja, kom oh, maar. nee, nee, nee. Okay. zo had ik hem gevonden. Okay. Maar ik moest wel auditie doen. Ja, want hoe kom je erop dan? Is dat moeilijk om daarop te komen? Ja. ja? ja echt uh, volgens mij heel moeilijk. Express van tevoren wilde ik het helemaal niet weten. Dus hoe, weet je hoeveel mensen dat willen en hoe groot het percentage is dat wat toegelaten of niet? Wel veel. Ja. Volgens mij is het echt iets van 150 of meer voor één plek. Dus... En wat moest jij doen? Voorspelen? of? Zingen. Zingen. Een liedje. Ja, echt hoor. En Toen ja, dus zeiden ze kom maar. Nee, dat duurde heel lang. Dat duurde heel lang. Ik zat gewoon op school tijdens wiskunde en toen kreeg ik een smsje dat je was toegelaten. Ja. ja. En je, toen zat je nog hier in Amsterdam. Ja. En toen ben je op welke leeftijd naar Londen vertrokken? Ik zat in de vierde, dus ik was vijftien, uh, volgens mij. En heb je daar, want jij doet heel veel zelf. Hè? Dat zien we ook, je videoclips maak je en ontwerp je, geloof ik zelf. Mm -hmm. Je speelt vrijwel alle instrumenten. Nu heb je je hele band bij je, maar je kan het ook allemaal zelf. Dat heb je daar allemaal geleerd in Londen? Mm, ik heb daar vooral heel erg, uh, ben ik in contact gekomen met uh, liedjes schrijven. Dat is vooral de grote, grote stap van, van je eigen, eigen materiaal schrijven. Dat deed je nog niet daarvoor, hè? Nee, ja, een beetje. Maar daar luister ik liever niet naar. <laughs> Dat wil je Zoals nu moest niet meer horen. Ik, moest ik nog leren. <laughs> okay. En um, vooral heel erg in contact komen met allemaal andere geweldige mensen... die zo ontzettend veel konden. En ik kon juist toen eigenlijk best wel weinig, vond ik. Ik kon alleen maar zingen en een beetje piano spelen. En toen dacht ik eigenlijk van, oh nee. Hoe omschrijf <laughs> je je eigen doen. muziek? Mm, ik denk uh, Indie Folk ben ik uiteindelijk opgekomen. Ja? Ja, Want? maar dat weet ik niet zeker. En een beetje pop. Je moet nog een nadenken. Beetje, ja. Ja. Ik, ik las ook dat je jezelf een kind uit, uit de hippie tijd uh, vindt, hè? Nou, ik ben heel erg opgegroeid uh, in een, een beetje een hippie hippiesfeer. Met, ik heb een hele ingewikkelde familie... en heel veel uh, leuke, hele creatieve mensen om me heen. Maar en muziek dus van? Wat is het? Woodstock, Dylan, Be ja. Beatles, Beach Boys en alles een beetje. Heb je, dat, hoor je nog wel of gebruik je nog wel? Ik, niet bewust, maar... Ik weet niet, zou het een ontzettend compliment vinden... als dat hij er mensen dat zo zeggen. was. Ja. Ja. En las ik ook, je houdt niet van veel show op het podium. Nee. Jullie staan ook allemaal vrij rustig hier. Nee. Nou, het Klinkt is natuurlijk, prachtig. Nou, maar... oh, dankjewel. Het is leuk natuurlijk om lekker te springen en te genieten... maar voor ja. mij moet het nooit gaan afleiden van de muziek. Ik kan er niet zo goed tegen als er een gigantische lichtshow is... tenzij het echt de muziek verbeterd, versterkt. versterkt. Maar ik, ik hou ook niet van, van baljurken en, en vier lagen make-up. En, en want je veel. ontwerpt wel, dus ik kan me voorstellen... dat je het ook leuk vindt juist om iets op het podium... Aankleding, lichte voilà. aankleding ja, inderdaad. Licht aan kleding. Ja, lichte aankleding. Maar het moet dus <laughs> okay. het moet niet, niet afleiden. Ah. Je, je hebt wel right. succes, want ja, je zit natuurlijk hier... Nou, dan ben je er eigenlijk <laughs> al. Maar, nee, maar je, er zijn ook al nummers van je voor reclames gebruikt, hè, mm -hmm. hoorde ik. Ja. En hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, nou, Ik schrijf ook als componist. Dus, maar dat is meestal anoniem. Maar stuur je ze dan op naar. Want wat is het Audi en Ikea? Ja, nee, dat zijn wel andere gevallen. Want ik schrijf wel eens op commissie als componist. En dan, uh -huh. dan ben ik gewoon verbonden aan een, een, een bedrijf die dat gewoon. Dan krijg je gewoon een opdracht eigenlijk. Ja, precies. En voor Ikea was het wel een ander verhaal. Want dat was echt een liedje van mij. Wat ook echt op mijn plaat staat. Dus dat is Die dat net dat stukje uitgekozen. verder. Dat is jezelf, ja. Wanneer komt je debuutalbum uit? Eind februari. Eind februari, je bent ja. nog hard aan het werk. Nou nee, het is eigenlijk allemaal klaar. Oh. Maar dan moet je dus heel lang wachten. En dat, dat ik snap nog steeds niet echt waarom, waarom maar dat zijn te is. moeten. Okay. Nou, wij wachten met jouw inspanning af. Dank tot zover. We gaan je zo direct jou. nog twee keer horen. Tessa Roos Jackson. APPLAUS Welkom in 2013 en gefeliciteerd, we zijn er nog. Ongelooflijk, in december overleefden we de door de Maya's voorspelde ondergang van de wereld. Vanaf kerst werden we door minister Opstelte voorbereid op keiharde maatregelen... tegen doodenge nieuwjaarsvandalen en vuurwerkterroristen. Maar verreweg het spannendste was wat mij betreft de fiscal cliff. In dat belastingravijn zouden om precies 12 uur de Verenigde Staten verdwijnen, inclusief hun economie. Het was vijf voor twaalf en nog steeds waren Obama en de Republikeinen het niet eens. Want daar was het pas zeven uur s'avonds. Het werd nieuwjaar in Europa. Boven mijn huis hing een vuurspugende paraplu en het donderde alsof de aarde scheurde. En nog steeds dreigden de Verenigde Staten in het belastingravijn te storten. Met ook rampzalige economische gevolgen voor Europa. Op 1 januari ben ik om zeven uur opgestaan en naar de pinautomaat gerend. Zou die het nog doen? Ja, er kwam 50 euro uit... Het was 1 januari 2013 en de wereldeconomie bestond nog. Amerika was niet in de belastingrafijn gevallen. Om tien over zeven op nieuwjaarsdag ging bij ons thuis alsnog de champagne open. Obama, we love you. En gelukkig nieuwjaar. Dan nu het slechte nieuws. Zoals u wellicht weet doe ik mijn uiterste best om mede namens u... de financiële crisis te volgen en te begrijpen. Mijn eerste advies aan u voor 2013 is om veel geld uit te geven. Doe ik zelf ook. Heeft u nog spaargeld, geef het uit... want het zal in de komende jaren in hoog tempo minder waard worden. We krijgen misschien al dit jaar in heel Europa last... van een forse geldontwaarding, En dat komt omdat er steeds meer geld wordt bijgedrukt... en hoe meer er van iets is, hoe minder het waard wordt. Dus terwijl Amerika over twee maanden... alweer in het volgende belastingravijn kan vallen staat Europa aan de rand van het inflatieravijn. En zo'n inflatieravijn is eigenlijk nog veel gemener... want daarover kunnen we al lang niks meer beslissen. De enige vraag is hoe lang het nog duurt... voor iedere maand het brood een dubbeltje duurder wordt. Het kan nog een jaartje duren, maar met de dag wordt het inflatieravijn dieper. En zodra we in dat inflatieravijn liggen, worden alle euro's minder waard... dus ook al het spaargeld, alle lonen en alle pensioenen verliezen aan waarde... Dat heeft niemand democratisch beslist. Het Europese inflatierafijn is het automatisch gevolg van geld bijdrukken... om maar geen andere pijnlijke besluiten te hoeven nemen. In plaats van belastingravijn kan je het ook de euro-tsunami noemen. Een stortvloed van steeds waardelozere euro's... om de zaak op de makkelijkste manier toch maar een beetje aan de gang te houden. Dus herhaling. Als u spaargeld heeft, geef het uit liefst aan nuttige dingen. Zolang het nog iets waard is. Als u alleen schulden heeft, doe dan juist niks. Want inflatie is de alleroneerlijkste manier om de economie te saneren. De spaarders worden gestraft. Mateloze leners met een berg schulden worden juist beloond. Want inflatie vreet niet alleen spaarvarkens op, maar ook te hoge hypotheken. Ik steek op dit moment mijn spaargeld in de verbouwing van mijn huis. Voor de toekomst gok ik niet op mijn pensioen, want dat heb ik niet. En ook de AVRO zal helaas mijn 65ste verjaardag niet halen. Ik ga de Europese inflatie tsunami verslaan met een bed en breakfast afdeling op mijn onderste etage. Mocht u het straks nog kunnen betalen, u bent altijd welkom bij mij thuis. APPLAUS. Thuis dus bij Justus van het NOS journaal. Marjan Koekoek. Radio 1. Het NOS journaal. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gemeentehuis in Waleren in juli. De man van 32 komt uit Waleren zelf. Het is de eerste arrestatie in deze zaak. Wat zijn rol is geweest is niet bekend. Hij werd gisterochtend in zijn woning opgepakt en is inmiddels weer vrij. Het aantal vuurwerkslachtoffers dat met zeer ernstig handletsel op de spoedeisende hulp is binnengebracht is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Dit jaar waren het er zo'n 40 tegen 25 vorig jaar. Twee gewapende mannen hebben rond de middag een overval gepleegd op het Hilton Hotel in Amsterdam. Ze bedreigden het personeel met een wapen en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Niemand raakte gewond. En de dode vrouw die nieuwjaarsochtend in een tuin in Os werd gevonden... kwam uit Enschede. Waarom ze in Os was, is niet duidelijk. Er zijn geruchten dat ze een afspraak met iemand had via internet... maar de politie kan dat niet bevestigen. Tot zover. ANEB, verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Er staan verspreid over het land een paar korte files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Na een ongeluk bij knopen de Nieuwe meer drie kilometer. De twee rijstroken zijn dicht. A15 richting Europoort bij Rozenburg 2. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert één rijstrook. En de A76 Heerle richting Geleen. Tussen knopen Ten Essen en Geleen 5 kilometer. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Goede Goedemiddag. En welkom terug. We zitten er nog steeds in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... met Kees Moelijker, bioloog. En we gaan het hebben over een groepje kraaien dat heel veel werk bezorgt. En ambtenaren, juristen, natuurbeschermers en wie al niet meer. En Frits Barend zit ernaast, want die gaat sportieve hoogte- en dieptepunten met ons doornemen. U kunt op dat alles reageren door onze Twitter, hashtag AvroVML. En u komt ons dus ook zien, bekijken op vrijdagmiddaglive.avro.nl. Het zijn zo'n, nou ja, nog net geen dertig huiskraaien... die in Hoek van Holland een hoop ambtenaren, juristen en natuurbeschermers werk bezorgen. Kernvraag, gaat het hier om een inheemse diersoort of om een exoot? Want het antwoord op die vraag bepaalt of de provincie die kraaien mag vangen en doden. Kees Moeilijker, bioloog, verbonden ook aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. In de buurt dus eigenlijk, he, van die kraaien, vlakbij ja, binnen de gemeente zelfs. Waarom wil de provincie van die kraaien af? Um, ze zijn bang dat ze overlast schade gaan veroorzaken. En uh, in een wat groter verband zijn ze bang dat ze Nederland gaan overspoelen. Ah, dat, dat ze zich gaan uh, voortplanten, uitbreiden. Ja, het is een invasieve exoot en uh, ze, zijn, uh, ze zijn bang dat ze dus... Uh, een ja, uh, invasieve exoot. Ja, Prachtig ze, woord, hè? Ja. Kan het even getwitterd worden. Ja. En vertelt wat het is vooral. Nou ja, dat het een, een, een diersoort is die hier niet thuis hoort. Komt uit Zuid-India. Uh, Zuid-Azië, uh, verspreidt zich uh, vrij makkelijk over de wereld... Uh, uh, dankzij een foefje wat ze uitgevonden hebben. Uh, namelijk het meeliften op schepen. Aha. Hij is dus niet helemaal uh, hier naartoe komen, komen Nee, dat zou niet, dat zou, hij... zou niet kunnen. Uh, ze, ze liften mee op schepen... Uh, uit het Suezkanaal, meestal er komen natuurlijk heel veel schepen richting Europa. Op een gegeven moment zien ze een leuke havenplaats Rotterdam aan zee. Ze denken: Hé, hey, gaan we eraf? Ze we gaan we asielzoekers? Ja, feitelijk wel. Ja, maar ja, ja. En, en die en die um, uh, die zijn hier blijven hangen. In 1994 zijn er twee van boord gestapt: mannetje en een vrouwtje. Dat helpt ja. Dat scheelt. Dat en, de, de, is, ja. en in twee, drie jaar later hebben die zich voortgeplant. En uh, dat is... Uh, dat zijn de voorouders van die stuk of dertig ja. kraaien, huiskraaien. Ja, we weten niet precies of er nadien nog verse aanvoer geweest is. Of het allemaal nakomelingen zijn van, van, die, twee. van die twee. Maar dat zou u graag onderzoeken, zie ik al. Ja, dat is natuurlijk uh, mijn vak weer. Ja, ja, ja. Nou, nou is het, wat u zegt, het is een invasieve exoot. Prachtig woord. Maar daar gaat het ook een beetje om, toch, in die hele discussie. Want uh, als het dat is, dan mag de provincie ze wel vangen en doden. Ja, het probleem is een beetje dat ze momenteel... op de lijst van inheemse Nederlandse vogelsoorten staan. Ja, daar zijn ze een tijdje terug op terecht gekomen. Ja, die lijst is vastgesteld door uh, de overheid. Ja, hier de en Nederlandse dat, overheid, De ja. Nederlandse overheid, en dat betekent dus dat je... Dat je omdat hij op die lijst staat, deze vogel moet beschermen. Net als het roodborstje, de Merel en de Huismus. Ja, maar de provincie zegt dat is onzin. Ze zijn daar per ongeluk op ja, terechtgekomen ja, op die, ongeluk, die lijst. per ongeluk of niet. Uh, Ze zateren. staan op. En ja. de rechter heeft dus vorige week bepaald... Kijk, die heeft gewoon gekeken. De, de rechter? De rechter, ja. Ja, die is er ook al aan het te pas is gekomen, Nederland. Nou ja, ja. de, de, de rechter is er aan te pas gekomen... omdat er toch mensen zijn in dit land die zich druk maken... om het lot van die 23 huiskraaien, mm -hmm. de faunabescherming. Die hebben gezegd... Wij willen dat ze blijven leven. En die, zijn, die hebben beroep aangetekend te, tegen dat besluit om ze te verdelgen. En die hebben voor ons nog gelijk ja. gekregen. Zes weken gaan ze er nog eventjes over nadenken. Dus ze vliegen nu nog vrolijk rond in Den Haag. En over een week Stel of zes. Stel dat het dat verloren was, dan waren ze dus afgeknald? Ja. En dragen ze een hoofddoekje? Nee. Ze komen nee, wel uit, uit wel die, die zwart, regio, maar ze zijn, wel, ze zijn wel zwart. Ze zijn wel zwart, maar ja. uh, dat is het dan alles. Ja. De Voedsel- en Warenautoriteit, die zegt... Uh, er bestaat een mogelijkheid dat ze overlast gaan veroorzaken. Inderdaad, als ze zich uitbreiden, he, niet alleen uitwerpselen en herrie... maar ook het stelen van voedsel, et cetera. Dat moet je niet uitsluiten. Nee, klopt dat dat? Is ook, dat, is ook dat? dat klopt, dat kan. Ja, in in andere, andere werelddelen is aangetoond dat ze schade veroorzaken. In mm -hmm. West-Afrika uh, zijn ze schadelijk... Uh, in Singapore uh, vallen ze mensen lastig. Uh, het, zijn, het zijn kraaien, het zijn leuke, ja. vrolijke, uh, opportunistische vogels. Nou, ze ook... hebben zich al vermeerderd, want het waren er twee, maar het zijn er nu bijna dertig. Ja, ze doen het dus goed, maar ja. ik zeg op mijn beurt... in twintig jaar tijd een populatie van 24 ja, is natuurlijk niet, Gaat echt niet hard hè? invasief. En zitten ze alleen in Rotterdam? Of? Ze zitten alleen in Hoek van Holland. Hoek van Holland. En, en ze concentreren zich rond het vispaleis waar ze zich te goed doen aan patat. ja, ik... a patat? A patat, ja, patat, Maar ze zijn niet de enige vogels die daar toch zich concentreren. Nee, nee er zijn andere kraaien mee, die daar natuurlijk van mee profiteren. En wat is het verschil tussen deze invasieve exoot en... En die andere? Inheemse? Het verschil is er niet. Er zitten ook gewone inheemse kraaien. Die vertonen hetzelfde gedrag. Die uh, schooien er ook wat rond... Um, Alleen is men bang dat door deze uh, exoot... dat daar dus verschuivingen optreden... binnen de Nederlandse inheemse vogelpopulaties. En dat ze ja, bijvoorbeeld uh, in de landbouw schade gaan... Uh, Wat voor schade kunnen ze aanrichten die andere vogels al niet aanrichten? Geen andere schade. Maar Meer ja, maar schade. Hebben, wij hebben Meer dan, schade. Ja. dan zijn we toch helemaal gek geworden in dit land? Nou, we zijn niet, We zijn niet gek geworden. Dus, uh, men maakt zich er zorgen om. Omdat ze dus in andere landen gezien hebben dat ze echt schadelijk zijn. Dat ze dus boeren uh, overlast veroorzaken. Maar dat doen andere vogels ook. Ja, nou, en die worden ook uh, met vergunningen worden die, uh, verdreven. Uh, zelfs weggevangen. Je kent de, de discussie van de ganzen op Schiphol. Ja. Ja. ja, dit is eigenlijk een, een vergelijkbare discussie. Maar die, die, die uh, ook economisch gezien uh, veel schade veroorzaken. Ja, ja. Dat moet je niet uitstellen. Want ja, het is niet voor het eerst natuurlijk dat we in, in ons land ons druk maken over een ogenschijnlijk futiel klein diertje. Maar het doet mij zo gewoon, denken je inderdaad, alsof we over asielzoekers praten. Nou, we ja. hebben het nu eventjes ja. over de huiskraai. Een, een invasieve ja. exoot, Frits. Maar, meneer Moeluken, want u kent neem ik aan ook andere voorbeelden... Hè, dat we hier ons uh, over dieren hebben druk gemaakt... waarvan je op het eerste oog zeker zou zeggen... waarom moet je daar druk over maken? Ja, dat is natuurlijk een, een, een, een aantal voorbeelden. Laten we zeggen de, de, de hamster... die uh, in de jaren negentig in, in Zuid-Limburg uh, haar laatste bolwerk had... Dat was die hamster die al die remleidingen en zo door knaagde? Of niet? Nee, nee, de hamster is een, een vrij... Uh, vrij uh, dat was weer een ander korenwolf. De korenwolf, ah, de hamster. Ja, ja. ja, dat is een, dat is een, een schadeloos uh, knaagdiertje. Oh. Uh, maar die, ja, die is ook beschermd, net als ja. de huiskraai. En op het moment dat je dus ergens wil gaan bouwen... of een akker wil omploegen en er zit een beschermde diersoort dan mag, dan mag dat je niet bouwen. mag je niet bouwen. En deze hamster heeft natuurlijk wat dat betreft wel uh, naam verworven... door flink wat bouwprojecten in Zuid-Limburg stil te leggen. Ja, dus, dus de economische gevolgen van, van, van zo ook zo'n vogeltje... kunnen natuurlijk groot zijn. Ik begrijp dat de... Ja, omdat we gek zijn geworden. Nou ja, omdat ze bijvoorbeeld in dat gebied... begrijp ik ook bij Hoek van Holland de metro uh, aan willen leggen. Zou dat met elkaar te maken kunnen hebben, denkt u, meneer Muluk? Dat is niet uw vakgebied, overigens. Maar... Nee, dat, het lijkt me sterk dat, dat, dat de huiskrij daarvoor zou moeten wijken. Voor de metro. Uh, dan zijn er, dan zijn er uh, andere diersoorten die ook beschermd zijn... die daar die ook uh, in de weg zouden zitten. En er worden dan maatregelen getroffen. Een aardig voorbeeld is uh, de, de rugstreeppad op de Maasvlakte. Ja. Een, een, een zeldzame uh, diersoort... Die uh, in Nederland een, een laatste bolwerk heeft in West-Europa. die dus heel fel beschermd wordt. En terecht. Nou, het havenbedrijf van Rotterdam. Uh, doet natuurlijk uh, industrie ontwikkelen op dat gebied. En uh, precies in die, op die plekken waar die uh, rugstreeppad zit. Ja. Um, uh, willen ze een zien. haven gaan uitgeven. Ja. Nou, wat, wat gebeurt er dan? Dan wordt er ontheffing gevraagd. Mogen wij die uh, padden daar weghalen? Die worden weggehaald, worden elders paddenpoelen aange, aangelegd. En de padden leven vrolijk verder uh, beschermd. En de havenactiviteiten... Opgelost. opgelost. Ja, Dat ja. Zou, zou hier ook kunnen, zou je denken, toch? Nou, de de, de huiskraaien laten zich natuurlijk niet wegjagen. Nee? Die kan je uh, niet gewoon even in een uh, andere nee, plek... Nee, nee. Hoewel, uh, nou, er zijn nu uh, toch wel mensen opgestaan die uh, uh, van plan zijn... om een paar van die huiskraaien te vangen en asiel te verlenen in, oh. in een kooitje. Ja. Dat is, als zit in een leven. Ja. Ja, dus ja. Frits, Frits is fel, die zegt: maak je er niet druk om, laat oh ja, die vogels leven. Het zijn kraaien. Ik heb, een, uh, ik heb laatst eens gehoord in het Tijdensmuseum, waar hij fascinerend over vogels praat. Is het ook, die die ook zo'n kraai die tegen het raam is doodgevlogen? Nee, nee, nee. deze kraai hebben wij in, in de stad Rotterdam nog niet gezien. Oh. Als hmm. dat zo was, dan hadden we denk ik een groter probleem. Want dan betekent dat die echt invasief is. Maar kan die ook met andere kraaien uh, een, een, vreemd gaan, bedoel ik? Nee, nee, nee. Ze, oh. ze, ze, ze, ze kruisen niet. In ieder geval, het leidt niet tot, uh, tot uh, vruchtbare naking. Maar vindt u wel dat hij dat moet blijven leven, dat hij moet blijven hier in Nederland? Ik denk dat ze hier uh, weinig schade aan kunnen richten. En dat, uh, dat dit, soort, uh, dit soort gevallen onontkoombaar zijn. Hè? Ja, de, wereld is ook... is, de wereld is veranderd. Uh, de scheepvaart gaat door. Uh, Als je deze de... vogels doodmaakt, dan komen er weer nieuwe. De kans is vrij groot. Of vrij grote. De kans is aanwezig dat er weer een paar van. Er uh, ja. is het geen, geen verrijking van, van de fauna in Nederland dan? Het dus? is in zekere zin een verrijking, ja. En waar, waar nou juist de, de mensen bang voor zijn, is dat de. Ver, dat, dat het geen verrijking is... omdat er misschien andere vogels moeten wijken daarvoor. Ja, nou ja, je bent natuurlijk te laat... als het inderdaad op een gegeven moment... een hele grote populatie blijkt te ja. worden. Nou, dat is ook dus, de reden dat ze nu eindelijk... Hè, ze hadden dat twintig jaar geleden met die twee... die hadden ze gewoon stilletjes de nek moeten omdraaien... <laughs> dan hadden we hier aan tafel... Uh, dit dit naar muziek kunnen gehad. luisteren. ja, nee. Ja, ja, dat dan ga gaan we zo doen, geen hoor. Dan had ik geen werk de, gehad, maar goed. Dan, dan was het klaar geweest, had ik die twee kraaien opgezet. Maar de u zou het wel graag... als zo'n vogel doodgaat, al die niet expres... dan... Gaat u hem in ieder geval onderzoeken, begrijp ik? Ja, sterker nog, ik had al afspraken gemaakt met uh, de overheid. Voor als ze gevangen en Als ze, als ze toch doodgemaakt worden, laten we ze dan niet weggooien. Maar laten we ze bewaren in het Natuurhistorisch ja. Museum. Op. Die afspraak staat nog steeds. Neem ik staat aan. Nog steeds. Ja. Ja. Ja. Wat denkt u, hoe, hoe groot schat u de kansen in van de huiskraai in hoek van Holland? Gaat hij het overleven? Of, uh... Ja, ik denk dat hij het overleeft. U denkt dat hij het overleeft? Nou, dat is goed nieuws voor Frits. Ja. Dank, tot zover. Kees moeilijk, zo direct gaan we met Frits door over de sport. Maar nu eerst weer muziek inderdaad, van Tessa Rose Jackson. Charity, come be here for some. Stone Tessa Rose Jackson. Sport met Frits. Frits Hoofdredacteur van het blad Helden en naast hem ook nog Kees moeilijker bioloog. Uh, Sport lief hebben? Nee. Nee, nee, daarom stond ik op, ja, maar ik blijf nog even zitten. Ik, ik blijf nog even zitten, kan je meepraten? Ik, ik wil me er wel mee bemoeien, ja. ja, Oké, okay, nou goed. We gaan zien hoe het loopt. En Frits, de tops. Ja, de dart is Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Het heeft iets ambivalentsa darten. Het botst eigenlijk het met alles wat top, waar topsport voor staat. Je ziet mannen met dikke buiken. Er wordt gedronken, er wordt gerookt. En toch voldoet het ook aan een aantal eisen van de topsport. Want je moet een gigantische technische vaardigheid hebben. En je moet kunnen presteren onder druk. En dat kunnen die topdarters. Die kunnen presteren onder druk, want er staat een gigantische druk. Uh, gek publiek. En het is misschien niet toevallig dat we zondagmiddag... van het NK schaatsen draadloos konden overschakelen... naadloos konden overschakelen naar de WK darts, darts ja. in Engeland. Zal maar zeggen van je hoempapa naar je hele hele ho. Ze hebben het niet gehaald, ze zijn ver gekomen. Maar... Nee, ze hebben het niet gehaald. Nee. Ze hebben een halffinale. Darts, uh, de Kijk, finale, is het, ja, het is eigenlijk geen sport, dus dat vind je misschien wel leuk. Ik vind het heerlijk rustgevend om er naar te kijken. En, en ik verbaas me altijd over het commentaar dat zich voorts, voortsleept. En het gaat over niks. Dus dat, dat, dat, vind, wel leuk. Al, dat vind ik wel heel prettig. Zelf, je bedrijft niet zelf de dartsport. Nee, nee ik heb ja. het natuurlijk wel eens gedaan... maar ik ga altijd de verkeerde kant op met die pijltjes. Ja. Levensgevaarlijk. Ja. Andere tops? Uh, Sven Kramer, dat blijft toch een mysterie. Vorig jaar zou ik hebben gezegd... hij is de lens Armstrong van het schaatsen. Maar die belediging wil ik uh, Sven niet aandoen. En die eer wil ik Len, Lance Armstrong ook niet gunnen. Hij werd kampioen met een nieuw puntenrecord... Sven Kramer, dus hij is sterker dan ooit. Hij won de vijf kilometer in een nieuw baanrecord. Dus dat betekent dat hij in een bloedvorm is. Hij bleef op 10 kilometer, maar één seconde achter Bob de Jong. En Bob de Jong is de koning van de 10 kilometer. Dus hij is in een bloedvorm. Hij is zoveel sterker dan de rest. dat we voor Shotzi alleen moeten hopen dat hij fit blijft. Shotzi, de Olympische winterspelen, Olympische winterspelen in Rusland. Ja. Dat er geen short zijn die toevallig even voor hun lol mee gaan doen. met een wk schaatsen of een Olympische Spelen. Ja, want dat gebeurde hè? Ja, daar kom ik straks op terug. Okay. En dat de Internationale Schaatsunie Koreanen, Chinezen en Russen controleert zoals de wielersport wielrenners controleert. Ja? En ik zeg dat bewust, zo moeten we nog denken in de topsport... ik kom daar zo op terug, want ik heb een hele vervelende flop 2. Hmm. Heb je eens moeilijker wel als bioloog een mening over doping in de sport? Nou, over drugs in het algemeen wel. Ik denk dat dat, dat, dat biologisch gezien ook slecht is voor je, voor je geest... Voor je, voor, je, voor je fysieke toestand... En dus of je, nou, of, of je nou wel of niet voor sport gebruikt... zou er niet voor zijn, maar niet ik denk doen. dat je ermee uit, uit moet kijken. Ja, er is wel een ja. verschil tussen drugs en doping. Maar goed, ik begrijp wat je bedoelt, hoor. Ja. Maar goed, dan eh, top 1 is twee vrouwen. Allereerst Marianne Vos, die begon het afgelopen jaar... Met het winnen van een uh, veldritwedstrijd. En eindigde het afgelopen jaar. Dat betekent een veldrit. Dat is een heel andere discipline dan op de wegrijden. waarin ze Olympisch kampioen werd. een wereldkampioen werd, de Giro won. En ze eindigt op de baan met een Nederlands kampioenschap. Dus ze kan, beheerst alle disciplines. Ze is echt een super sportvrouw. En ze heeft er even knie gevonden in Jorien Termors. Uh, die werd uh, Nederlands kampioen schaatsen afgelopen Weekend. We hadden echt nog nooit van haar gehoord. Niemand noemde ook in de voorbeschouwingen. Dat komt omdat ze al jaren een grootheid is in, de weeshuis, in het weeshuis van het schaatsen... Het short shorttrekken. Ja, precies. Het short is echt een stiefkind, daar weten we heel weinig Weet van. Moet je even uitleggen wat het is? Short is uh, een baan van 130 meter. Daar rijden ze hele korte rondjes. Dat is ook gewoon schaatsen. Dat is heel veel tactiek. Daar heb je heel veel versnelling bij nodig. Heb je lichamelijk contact. En schaatsen is gewoon keurig 400 meter rondjes rijden. Maar het is ja, dat gaat om wie, wie, wie het eerste er is. Maar de tijd doet er eigenlijk niet toe. Hè? Ja, de tijd doet er ook wel toe op sommige ja? Maar okay. ja, je moet als eerste eindigen. Ja. Nou goed, ik zou zeggen, als wielrenner was geweest en man was geweest... hadden we een verklaring gehad voor die plotselinge overwinning van Jorien Ter Mors. Want? Maar, dan denk je aan doping. Ah, oké. Okay. Maar ze is vrouw. Ze is Nederlands welvaren en ze is schaatsenrijdster. En ik weet met name vrouwen uh, en doping in die sporten... dat zijn echt twee totaal grote tegenstrijdigheden. Zeker mm. wie er hem ook in schaatsen. Uh, maar ze werd zondag niet alleen Nederlands kampioen. Ze won ook nog drie afstanden. Dus normaal was ze nou ook al kampioen geworden vroeger. En ze versloeg een van de grootste sportprouwen van Nederland... Irene Wussen. Dat ja. is echt ongelofelijk. Met een indrukwekkende overmacht. En ergens is nog, ze ziet die titel als een grap, want ze gaat niet naar het EK. Wat het short gaat nog voor. Het dus, is ja. Door haar is het schaatsstiefkind hopelijk nu volwassen geworden. Maar uh, wat het meeste indruk misschien wel gemaakt heeft. buiten die fantastische tijden die ze reed en dat fantastische schaatsen. was het interview na in afloop op televisie. Uh, de NOS interviewde haar en toen kwam het over haar vader. En toen barstte ze spontaan in tranen uit. En toen zei ze dat ze zo blij was voor haar vader, dat hij erbij was. Want de vader was ernstig ziek. Die schijnt lymfklierkanker te hebben. Mm. Ze moest vreselijk houden dat de vader erbij was. Je zag er ook naar de vader toe gaan. En misschien zal de vader er volgend jaar niet meer zijn. Maar dat was zo'n indrukwekkend TV-moment, dat ik ervan overtuigd ben dat dat eind van jaar ook in de overzichten zit. En daarmee heeft Jorien ter Mors ook de hart van iedereen gestolen. En ook als ze nooit meer iets wint, wat ik. Ondenkbaar acht, dan blijft ze een grootheid. Toch heel zonde als ze uh, inderdaad alleen maar blijft shorttrekken. Nou, maar. waarom? Als, als zij shorttrekken leuker vinden. Er zijn net ja, veldrijders okay. op, op de baan rijden. Ik bedoel, en ze kunnen zelfs dus ook... blijkbaar allebei. Ja. Maar goed, zij vindt shorttrekken belangrijk. Ja. En ze gaat ook naar Lunxie spelen op shorttrekken. En misschien gaat ze daar winnen. De flops? Uh, NRC kreeg de maandag naar de schaatstitel van Jorien Termors. Buitenstaande schaatsen lieten te kijken. De Volkshand schreef dat Termors zij het onbewust de spot had gegeven met de lange baanrijders. En de Telegraaf die had een zin die ik nog steeds niet begrijp. De lactaattolerantie bij shorttrekkers is groter dan bij lange baanschaatsers. Oh, en wat, dat, de lactaattolerantie ja, bij shorttrekkers is groter dan bij lange baanschaatsers. Dat krijg je in je benen als je heel veel inspanning verricht nou, ja, of zoiets. Dat is, lactaat is zuur, melkzuur, dat is tegen. We, weet je eens moeilijker waar, waar het over gaat? Lactaattolerantie? Ja, dat, zit, dat, dat is een proces wat in de spieren plaatsvindt. Ja, uh, ja plaatsvind. die groter bij shorttrekkers dan bij lange baanschaatsers. Oké, okay. dat wist ik nee, dat niet. Nee, dat dan nee. ik niet. Nee, maar nu wel. Maar, en daardoor slaagde Termors erin op de vijf kilometer een negatieve split te Zo, nog eentje. Ja, ze slaagde ook... in een negatieve... Dat schreef de Telegraaf. Dat is geen biologische term, een negatieve split. Nee. Ik ken hem Toch? niet. Nee. Ja, je, moet je, post... het is, je moet er niet aan denken dat ze een positieve split had gereden. Ja, ik heb ja, geen idee, geen idee, idee wat het is, okay. maar ze heeft een negatieve split gereden. Maar, Mensen kunnen twitteren. Maar maar goed, Termors heeft niet alleen de schaatslieder te kijken gezet... al die journalistieke volgers heeft ze ook te kijken gezet... Wat niet in niet één radio, tv of krantenverspelling kwam zij voor. Had dit zien aankomen? Niemand had het zien aankomen. Ook in... niet? Nee, ik ook niet. Maar nee. ik ben geen, wieler, geen schaatsverslaggever. Nee, maar wel sportjournalist. Uh, dus die schaatsverslaggevers die vinden dat zij de schaatslieden te kijken heeft gezet. Die zijn zelf ook te kijken gezet, want ja. niemand noemde haar. Ja. Maar ik ga nu even uitzoeken hoeveel wielenverslaggevers zomers in de wielenverslaggever zijn... en in de winter schaatsverslaggevers. Oké. Okay. Daar kom ik volgende keer op terug. Goed. De Dan de uitspraken of... van de Italiaanse aanklager... in het Italiaanse dopingonderzoek Benedetto Roberti. Hm? In het Italiaanse wielertijdschrift Tutto Bici. Niet dat ik het lees, maar het AD citeerde. Okay. Waar wij moeten geloven dat de huichelwierrenners uh, allemaal schoonrijden... met als braafste jongetje van de klas Kai uit Engeland... zegt die dopingonderzoeker, geloven er helemaal niets van. Er is niets veranderd. Hij bestrijdt dat doping uit de sport verdwenen is. Hij wijst op middelen die nog niet zijn op te sporen of die niet bekend zijn. Die komen uit Oost-Europa en Azië. En dan noemt hij Chinese EPO, EPOZ en Icar. Zegt het die al wat? Ik moet weer nee zeggen. Nee, nou. En met name tijdens de Spelen van Londen, zegt hij... zijn er heel veel spelers gedrogeerd, onder andere via genetische dopingen. Dat, dat dreigt al heel lang, genetische doping. Wat wij nu nog helemaal niet weten... Wat we of nog helemaal nog... niet kunnen opsporen. En okay. dat blijft het probleem. Dopingonderzoekers lopen altijd achter de farmaceuten en artsen aan. Hmm. En dat zijn echt de grote boeven, de farmaceuten en artsen. Dus dat wordt nog een grote teleurstelling, uh, al die Olympische nou ja, medailles die dan ingeleverd moeten worden. Ik ja. hoop het niet. Maar als het uitkomt, ja, dan is het zo. Je hoopt je het net... dat het niet uitkomt. Nou ja, ik zou het jammer vinden als je hoopt dat het het bond... niet gebruikt heeft. Ja. Als uh, Use game het ja. gebruikt hebben, dat vind ik het Ja, en de hele Wat Rabo ploeg, ploeg heeft het toch ook gebruikt, uh, althans. Daar is oh, ook weer ja, heel veel nieuws over. Ja, toch? maar ik vind anonieme bronnen, dat vind ik een beetje slap. Dan moet je nu met echte bronnen komen. Nou ja, is het anonieme het bronnen, dus dat is een hele goede bron, toch? De hele grote nieuwsontwikkelingen worden altijd dankzij zijn anonieme bronnen. Nee, maar dan moet je, in dit geval vind ik, we zijn nu zo ver je echt met namen komen en feiten komen. Ik bedoel, ik heb nu het boek van Tyler Hamilton gelezen... en die komt met feiten en ja. met namen... en dan schrik je echt kapot. Wanneer de komen deuts, die ja? eerste onthullingen in helden? Eh, we zijn er mee bezig. Echt hoor? <lacht> ja, ja, ja, ja. Goed, we, we houden ons aanbevolen. Eerst hier natuurlijk. Ja, oké. Okay. Flop 1. Nou, dit weekend aan het licht te komen gebrek aan kennisdeling... tussen de short trackers en de lange baanschaatsers. Ik ah. bedoel, ja. ze rijden beide rondjes... Ja. En volgens de bondscoach van de shorttrekkers, Jeroen Otten... zou Sven Kramer hebben gezegd... als Shinky Knecht bij ons zou rijden en zou winnen... dan knap ik meteen. Met andere woorden, hij is bang dat als Shinky Knecht... dat is een shorttrekker... Dan, dan zou hij meteen stoppen? Dat heeft hij gezegd volgens Jeroen Otten. Natuurlijk huh? doet hij dat niet. Maar het geeft aan dat ze toch wel angst hebben voor die shorttrekkers. Nou, we hebben al de voorbeelden Sh Shani Davis en Bonnie Blair. Wat kinderachtig. Die als shorttrekkers ja. grote lange baanschaatsers werden. En uh, Jeroen Otten die... Uh, Short-track coach heeft nog een verklaring voor. Hij zegt, uh, de prestatiedruk bij het lange baan waar heel veel geld in omgaat, mm. met al die commerciële ploeg en die commerciële belangen... zorgt ervoor dat trainers minder durven proberen uit, uit te proberen. Ze zijn te behoudend. De trainers in het lange baan Ja, en dat is eigenlijk een groot brevet van onvermogen... dat hij uitdeelt aan de coach in dus het lange baan gebruik maken van juist nou ja, kennis in de short-track? En dat vind ik de flop 1, dat de verantwoordelijken binnen de KNSB... Uh, niet voor zorgen dat de shorttrekkers en de lange baanschaatsers gegevens met elkaar uitwisselen. Dat ze niet van elkaar leren. Ik hoop dat mensen nog kunnen volgen, maar in ieder geval als je er beter door gaat schaatsen. Nee, waarom is is zou het, je het niet zo ingewikkeld wat ik uitleg? Nou ja, nee, nee. Nee, nee, nee, nee het nee, is niet gek. Helemaal dus al, niet dat een shorttrekker in één keer een beetje lange baanschaatsen meent. Ja. ja, het blijft lange baanschaatsen, het ja. is 400 meter. En het shorttrekker is het 100 meter baantje of 130 meter ja. Ja, baantje. Ja, maar ze, ze schaatsen wel 1500 meter, toch? Ja, ja, ja, ze schaatsen ja. ook 5 kilometer en 3 ja. kilometer. Ze doen achtervolging. Maar het is ja. gek dat je geen gegevens uitwisselt. Dat is toch een en dezelfde beweging. Nou, ik denk dat, dat Kees ik... nu ineens... een heel enthousiaste sportliefhebber is geworden, of niet? Nou, je krijgt net een tweet hier van, uh, van een paar volgers... van waarom gaat het niet over Feyenoord? Ja, dat is sportief. Hebben ze gespeeld, Feyenoord? Nee, dat geloof ik niet. Maar nee. dat, dat, er is kennelijk behoefte aan. aan, oh, aan, aan nou, Frits, oké, zegt wil, iets over Feyenoord. Ik wil even Feyenoord gaan. Uh, je hebt vorige volgende... week uitgebreid over gehad. Ja. Hè? Over uh, al die jonge is talenten. is gebaseerd en Goos is gebaseerd. Dus hij heeft nog maar drie buitenspelers. Want Cizé is altijd twijfelachtig. En ze willen een nieuw stadion hebben. En ze heeft het nieuwe jaar goed begonnen. Ze hebben een hele leuke nieuwjaarsreceptie gehad. Kijk, kijk ja, dat is, ja, ja. Ja, je volgt het ja, rotterdam ja. promotie. Dat is heel goed. Zo ja. is het, hè? Ja. Maar je komt wel uit Rotterdam, maar desondanks ook geen en van Feyenoord zelf begrijp ik. Nee, ik ben, ben ooit naar één voetbalwedstrijd geweest met mijn vader, de afscheidswedstrijd van Koolmolijn. En Het enige zo. wat ik me daarvan herinner. Dat was 19 het... spreken wij over? Ja, ik denk halverwege de jaren 70. 73, misschien nog 72. Weet jij het nog, Frits? Nee, en, en nee, nee. Ik weet nog dat, dat het geval, regende en ja. dat ik een vuilniszak over mijn hoofd heen had getrokken. Dus niks gezien. En, dus niks gezien. Hè? Nee. Ja. En dat is zo gebleven. Ja, je je dat... weet wel wie Kooymulein is. Ja, ja, ja, ja. Okay. links, okay. Buiten, links geen buiten, geen kraai, links buiten, links <laughs> nee, buiten. We weten nu ook waarom Kees Moeilijke niet van sport houdt. Dat is natuurlijk wel een heel slecht begin. Ja. Maar ja. je echt een tweetje waarom ik niks over Feyenoord ja, ja, zeg. Maar, ja. Ja, nou ja, je, je, je hebt je, je hebt de afgelopen weken uitgebreid druk over gemaakt, Ja, markt, ja nee, dat gaat heel goed met Feyenoord, dat is heel leuk. Want ik had gezegd, Feyenoord en Ajax doen het allebei heel goed. Met eigen ja. jeugdspelers. Ja. En dat is heel belangrijk. En nu, deze weekend is het NK schaatsen. En het is jammer. Ik weet niet of er short-trackers meedoen. Ik ben heel benieuwd. <laughs> ja. Het is wel heel leuk als er we weer een short-tracker is. Maar vooral blijf je toch jouw collega's toespreken... Uh, met daarbij ook wel een beetje de hand in eigen boezem steken... van <laughs> jongens, let toch eens op en voorzien ja, Is ontwikkeling. Ja, ik, ik blijf het jammer vinden dat short-track... ik noem het, is het stiefkind, is ja. het weeshuis. En daar is bijna geen aandacht voor. Als het NK short-track is, is het een klein berichtje in alle kranten. En het NK lange baanschaatsen is live groot op televisie. Alle wedstrijden zijn op televisie. Ja. En er wordt ook goed naar gekeken. Maar Short Track heeft, wordt, heeft langzij wel aandacht niet. En wat nu blijkt ten onrechte. Want het zijn topsporters. En worden veel minder betaald dan Langebaanschaatsen. Het gaat De misschien veranderen. Het ja, verdient heel erg goed. Het zijn ja. goed betaalde profs. En de short zijn slecht betaalde amateurs. Ja, nou ja, goed. Nu, met deze ontwikkeling, wie weet... dat de publieke belangstelling voor dat short ontzettend toeneemt. Jij hebt er in ieder geval je bijdrage het aan het. Dank daarvoor, Frits Barend, voor jouw tops en flops. En dank ook, Kees Moeilijker, voor het verhaal over de... Uh, al de niet-invasieve exoot, de huiskraai in Hoek van Holland. Die moet zo direct meer vrijdagmiddag live. Bedankt voor het luisteren tot dit moment. Maar ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot zo.